En wat heeft meneer dan al die tijd uitgespoeld, zeg? Wat zeg je? Het halve dorp met jongens. Til? Nee. nee. Wie? Nee, wie komen er dan bij jou om schadevergoeding, zei je? Til, Til, luister eens. We hebben het toch allebei wel over je man, hè? Oh, je hond. Natuurlijk, je man de Kees. Eh. Uh, heette. Nee Adil toch Oh Ja Ja natuurlijk Ontstelend zeg Ja Ja Ja ik begrijp het zeg Ja dan bellen we gauw weer mij, dag. Verschrikkelijk zeg Daar is Arnold nog heilig bij Geen lid ik hoor geen lid meer verroeren. Ik zat als een muur. Ik dacht dat ik stierf. Goedemorgen. Morgen, meneer Biel. Morgen hoe laat leven Half tien. Half tien. Het zal wel. Hoor. Je raakt niet begrip voor tijd kwijt, hè? Waardoor? Doorgehaald. Wie? Ik, wie? Ik. J jou? Ja. Hebben ze jou doorgehaald? Nee, nee. <laughs> dat waren ze wel van plan, maar dat zat de heren niet glad. <laughs> nee, ik, ik heb doorgehaald. Nachtje dus, nachtje doorgehaald. Doorwaakte nacht. Waken, geblazen nachtje op. Niet geslapen, zeg maar. Ach, je, zeg. En waarom? En wie waren van plan jou erdoor te halen? Wie? Ze? <laughs> Dat zeggen ze er niet bij, hoor, de smeerlappen. <laughs> die laten geen naamkaart achter. Die komen als dieven in de nacht. Wie? Nou, vraag dan nog eens een keer. Wie komen er nou als dieven in de nacht? Geen idee. Dieven? Mensen die dieven? Nee. Nou, een oom bij ons in de wijk. Men, dan word je de laatste... De daar wordt de laatste weken wat afgediefd hoor. Gedoofd. O, hoe heet het? Dieven, doof, gedoven. Gestolen. Ah, gestolen, ja. Gejapt, gerausd, gevaandeld. Een ander woord weet ik er niet voor. Dat wordt gepikt als de pieten. Zeg. Niet te geloven zeg. Ja. En wat? A, hè? Wat? <laughs> antiquiteiten, tijd hè? Antieke tijd? Antieke tijd? Antieke tijd? Antieke. Bij jou in de la? Hele wij. De la van Groen Koppeljong. In de Jan Hendrik Struiken van Pieterman de Jong. In de Gerard Baster van Henegouwen. Doe maar op. weet ik nog. Bij wie? Bij de Boulanger de Pomerans Groothoofd van Twistjes. Antiek? Ach, mensen van in de zestig. Hij draagt zijn haar nog op zijn rug en zij is nog actief. In de beweging of hoe noem je het, wat noem je dat, antiek? Nee, stolen? antiek? Zeker, ja. Die hadden net op die mensen hun oude klok voorzien, zeiden de smeerlappen. Zo'n Friese staander, hè? Nou, daar liepen ze al mee in de oprijlaan, zeg. Als die niet was begonnen te slaan. Die klok? Nee, niet die klok, die vrouw. Zij, Hans, Ansboelens Zee, de pommerans Roodhoofd van Twist. Ja, die zagen ze daar aan Wie? Wie zag wie waar aan Smeerlap en het steelvolk, die zagen haar aan voor haar Friese staande. Nee. Jazeker. Die vrouw, die ziet die kerels daar de hal binnen dringen, nietwaar? Dus die vrouw verstijfde. Die begon te verstijven. Lang mens nogal. En het is al zo stijf, nou. Zelfs. Ook nog een friezin, ook. Yeah. Boulanger de Pomerans Groothoofd van Twist. De naam zegt het al. En een gezicht altijd een beetje op half zeven, hè. Plus verstijft. Nou ja, wat wil je? Die zagen er dat vooral. Mm. Begrijp je wel? Als die niet was gaan slaan. Verschrikkelijk, zeg. Ja, of dat ja, verschrikkelijk is, zeg. Bij mij in de later, drie dagen terug. Paar huizen verderop. Jo en Poes meteman. man. Ja, hebben die ook antiek. Ze zijn toch nogal modern, dacht ik. Ja, maar mode mee willen doen, modern willen doen. Antiek kom, antiek is in. Zo'n mal hemel bent, zeg. Oh ja, enig, zeg. Met rondom van die heerlijke gordijnen, hè? Ja, noem het maar heerlijk. Want wat was die mensen hun noodlot? Noodlot? Ja, wat dacht je? Ja, het lijkt me nu juist zo verrukkelijk intiem... ...dat niemand je kan zien liggen. Ah, precies. Niemand kan je zien liggen. En dus denkt men dat je niet thuis bent. Men? De smerappen de Die denken dat je in het buitenland zit. Terwijl jij in het dromenland ligt. Nee. Ja, en of ze slapen er wel op de bank iets. En hebben ze. Hebben ze daar helemaal niks van gemerkt? Poest niet. Jo iets. Die werd dan onderweg nog even half wakker. Die droomt dat hij met zijn bed voor het stoplicht staat. Dat hij tilt even het gordijn op, en jawel hoor. En hij steekt voor alle zekerheid zijn hoofd nog even door de voeteindkier. Hij kijkt midden in de schoen van de bakfietsen. Dus hij denkt, laat ik het maar eens op de andere zij proberen. Verschrikkelijk zeg. En hoe is het afgelopen? Ramsala, zegt die schrokken zich wan, natuurlijk hè. Die dieven? Wat dacht je? Die wilden dat vrachtje wel even gauw kwijt hè. Die hebben dat in een achterafstraatje afgeladen en wel te rustelen samen. Oh joh. Zeg. En uh, Jo en Poes? Die worden, die worden klokken half acht, wakker Poes. Hè. Poes dan, Poes, klok mm. half acht. Yeah. En die zegt, Jo, het is tijd. En die wankt ook met de slaperige hoofd over het koude zelf naar de deur. In haar pyjama? Was dat maar waar. Dat zijn moderne jongelui weer, bloot is in, dus pyjama, pyjama is uit. Oh, oh. Dus die slaap wandelt de overloop over de badkamer in. En die zegt, nou maar eens, Jo, het is tijd. En die gaat even bij komen op de rand van het bed. Van het bad? Ja, dat ding ze. Dus die vrouw zegt, tijd waarvoor? Welke vrouw? Die in het bed lag. En die daar een blote vrouw ziet binnenkomen. Die op de rand van het bed gaat zitten. En die tegen haar, Jo, zegt, Jo, het is tijd. Tijd waarvoor? Menselijke vraag. Ja, ze... En die man? Ja, stel je even voor. Dat je dan wakker wordt. En er, en er zit een blote poes op de rand van je weg. En je vrouw eist een verklaring. Tijd waarvoor, wat moet je zeggen? Tijd voor koffie. Ah, oh, Geut, die arme poes zeg. Ja. En wat deed ze? Ja, wat moest ze? Die holt gillend natuurlijk de straat op. En vandaag holt ze weer gillend krijzend binnen vanzelf niet waar. Die is daar minuten lang als een bezeten in een uik geholpen. en wat zei Jo dan? Ja, ja, die... Die zegt dus vaak iets van, ja, ik zeg toch dat ik kom. Nou ja, die mensen die moeten zich ook doodgeschrokken zijn hoor. Welke mensen? Die mensen aan de overkant. Die zitten aan het ontbijten. En die, die zit al een beetje vreemd te kijken van een hemelbed in de straat. En die horen al iets van stampij en die zien er aan hun kant blote jow op opstaan. En die zien die vent met een paar dikke ogen op hun raam toe komen wankelen. En dat schuift hij op. Dan steekt hij zijn hoofd naar binnen. En hij begint luidkeels te staan snuiven. En mompelt iets van, je wind weer poes, ik ruik het. Wat een toestand, Een toestand, een golf van misdaad, recherche, komt huis aan huis, waarschuwen. Ja, meneer, mocht u antiek in huis hebben, wilt u dat een beetje in de gaten houden? En heb jij antiek in huis? Ja, dat zeg ik tegen die man. Ik zeg, man, ik baat erin. Ik kan erin zwemmen. Bij iedere stap die ik doe, breek je je nek over het verleden. Ik zeg, moet ik dat in de gaten houden? Fijne politie. Ja, joh, die mensen hebben nou eenmaal mensen te weinig. Wat koop ik daarvoor? Ik zeg, mooi verhaal, maar denkt u, zich mijn probleem even in? Hij zegt, nou, ik zou de hele zaak een paar weken laten opslaan bij domeinen. En dat kost je een habbekras. Alsof de straat niet genoeg had verdiend. Ja, maar wat moet je dan? Nachtje doorhalen, doorwaakte nacht, water geblazen. Morgen, chef. Morgen, Link. Morgen, vol. komt. Joh, ja. Wat is er met jou gebeurd? Ja. Nachtje doorgehaald, Link. Ja. Doorwaakte nacht, hè? Waker geblazen? Nee, maar op je hoofd. Oh, beetje tik gehad, Een Beetje buil, hè, maar het slinkt alweer. <totstoot> ja, dat voelt even, hè. Als je een tikje van een bielsbeet krijgt. <totstoot> Met eentje betonijzer, zeg. Wat? Jij? Nee, dingen, weet je. De, toen, toen, toen, waren, toen waren we nog niet eens zeg, begonnen, zeg. Hoe heet dit kind? Die ziet polder schuiven en die zegt... Goeie, Ah oh ja, groei. Met eentje betonijzer, hè. Goeie. Ja, leven is gevaarlijk, zeg. Jij... Ik had erachter wel iemand kunnen verwonden met mijn nachtblinde ogen. Ja, zeg of het mijn schuld was, hè, Paul. Ja, noem het een minder adequate handelwijze, chef. Ter helle, als ik mijn mannetjes geposteerd heb... ...Paul po, post voorzijde tussen de rozen, het kind hier achterzijde onder de perenlaar... ...mag ik dan wel even inspecteren of de troep paraat is, Paul. Ja, de afspraak was dat we ons bij onraad zouden melden... ...met de roep van de nachtzwaduw, chef, mijn voorstel. Ja, maar, ja, maar dat heb ik, Paul. Ik heb mij gemeld met... Of woorden van die strekking. En toen kreeg ineens een peer tegen mijn hersens Ja, ik hoorde daar bij de hek ergens een zenuwenkat. Oh hier. Die weet niet het verschil tussen de nachtzwalker en een zenuwenkat. Ja, sorry, maar de nachtzwaler doet iets van gruwe. Gruwe, chef. Wat oh, precies. Wat hoorde je mij nog zeggen, Po? Nee, ik hoorde een hekje piepen meer, chef. Hekje. Dus ik ruik onraad, ik kijk en ik zie een grote vieze vent op die knaap afsluipen, ja. Oh, een grote vieze wat, Nou, ja, een grote vieze... Ik bedoel, iemand van uw postuur dus, chef. Ik, ik bedoel, u dus. Ik bedoel... Uh, de... Ja, je bedoelt bij weg het En je springt er maar op mijn nek, hoor, Paul. Ja, de eerste klap is een waard, chef. Nou, als je het mij vraagt, heeft meneer hier... Je een tiek van 1,75 getrakteerd, Paul, hoor. Ha, ja, ha, ja, ha, ja. Waarom kreeg Koen die klap, he? Eh? Eh, nou, stel je het even voor, Lien. Ik zit ja. daar in de volle nachtrust onder de boom. Zit ik een peertje te eten. En wat zie ik opeens voor mijn nachtblinde ogen in het stikken donker opdoemen? Een tweekoppig monster. Mij, de helder. Met de hysterie zie je Paul hier op mijn nek. Niks abnormaal dan. Dat zeg ik, één koppig monster. Ik zeg dat mij met beide gruwelijke hoofden iets toekrijt van uh, sla hem op zijn hersens even. Dat ik denk ik, nou dan begin ik maar met de bovenste niet. Fifty-fifty kans. Wie weet zit daar in zijn vegetatieve stelsel. Pak aan even. Ja te helder, voor de van pak aan even. <laughs> nou, ik dacht dat mijn post met één kon afschrijven hoor. Ja, op welke post zat je zelf eigenlijk? Die, die zat weer tribune, hoor. eretribune hoor. tribune ga. Dat we men eretribune, Paul. chef zat op de kast, Plin. hè Op de kast. Op de kast? Ja, was dat is toch wel merkwaardig als ik op de kast zit. Nee, daar kun je hem op uittekenen, zeg. Oh, gewoon op de kast. In mijn hou? Ja. ja. Mijn kast, de Gelderse lakenkast. Overal de tiki de de tijd gesproken. Het eerste wat ze pikken, de smeerwappen. Jij erop? Ik erop, lief. Ligian, voor de uitnodigend op een kier, pistool onder handbereik komt u binnen, heren. Pistool? Gaspistool, zo'n joeker zegt. Op tien meter afstand schieten de heren in tranen. Binnen handbereik in de slaapzak dus. In de slaapzak? Ben je gaan slapen? Nee, nee, nee, dat waren mijn voeten. Eerst mijn voeten dus. Had ik er maar op gelet. Waarop? Op dat ruimtegebrek. Dat gebrek aan ruimte daar boven op die kast. Tussen de, tussen de kasten het plafond. Dat vergis je in, Paul? Ja, hè? zo op het oog kan je er een paardenwagen parkeren, chef. Ja, nou noem je ook meteen iets kleins. Ja, nou vergeet het maar hoor. Ga er maar eens een kwartiertje liggen. Dan merk je het wel hoe nauw dat is. Je kan je lijf niet keren, hellen. Je begrijpt wat? wat er gebeurt. Ja, vertel eens. <laughs> ja, vertel eens, vertel eens. Je, hoe moet je dat vertellen? Dat is niet aan te vertellen, dat is iets verschrikkelijks om te vertellen. Dat begint al met die slaapzak. Die is al benauwd, of je door een reptiel wordt opgevreten, zeg. De uitvinder van het te nauwe worstenvel is er een Samaritaan bij. Ja, wat daar bovenop voor een zeldzame larve op de kast lag de sparteleliek. Sparteleliek lag al een muur. Dat merk je te laat hè? je krijgt het warm, je denkt wat heb ik, je voeten, waar zijn mijn voeten, oh die slaapval. Plus de ademhaling, warm worden, beetje benauwd, kort kortademig, bonken, bonken, wat hoor ik toch, bonken, bonken. Je hart dus, in je oren. Het je in je oren, warm worden, ook een beetje benauwd, hijgerig, alsof je niet lekker gegeten hebt, dat gevoel. Ja, zeg, en wat dacht je? Ik denk, eh, ik probeer het maar eens op mijn zij. Ja. Ja, nou, vergeet het maar hoor. <laughs> dat hoef je al niet meer, want dat is er al gebeurd, hè. Dat ligt dan al eh, als een muur, hè, met de met de hogere maagdelen dus tegen het Engeltje. Het wat? Het Engeltje, plafond, plafond, Engeltje, in de maag. Staat er nog in? Ja, de hoge priester van de kannibalen aan het woord zegt. Het Engeltje staat in de maag. Ja, ja. Hij is niet geestig, knaap. Chef was een naar aan toe. Ja hoor, vol, chef was een naar aan toe, hoor. zoet samaravol. Maar als de chef de halve nacht met de Engeltje doods op zijn maag ligt, dan galmen. Tiew, tiew, tiew, tiew, tiew, tiew. Het vooral geen zoe gegeven Ja, met de nachtswaar u doet gruwelijk, gruwelijk is Natuurlijk, natuurlijk Vol. Eis van iemand die tussen het gelders laken en het stukwerk ligt te sporen een perfecte weergave van de nachtschade hoort. Dat zeg ik ook, als ik licht te piepen. Oh, was jij die gek? Pardon? Nee, ik dacht dat die gek op het dak zo piepte, maar dat was die gek op de kast. Ja, de toestand zeg. En hoe lang heeft dat geduurd? Tot dat mannetje. Tot welk mannetje? Goeie vraag. Want dan raak je de kluts helemaal even kwijt hoor. Als je daar tegen de engeltjes ligt te piepen. En piep zet de voordeur. En daar staat een mannetje die komt op de hoek piepen. Dief. Dat is het eerste wat je denkt. Dief. Dus ik zeg hij naar daar. Zoals je dat tegen de dief zet. Hij naar daar. Ja ja ja ja ja. En wat uh, zei die? Hij zegt nou u ligt ook nog laat op de kast. <lacht> en hij maakt zich bekend. Mannetje van de nachtveiligheidsdienst, Ja, maar dat hou je toch niet voor mogelijk, hè. Broos, oud, kiertje, zeg. Die uit. Ach, weet. Ontroerend toegegeven. Maar geen sterspotje. Voor de nachtveiligheid, zeg. Dat vroeg ik hem nog, hè. Ik zeg, uh, als u nou eens ergens onraad bespeurt, wat doe u dan? Hij zegt, dan ja, mag ik geen notitie van, meneer. <lacht> ik zeg, ja, maar slaat u dan nou geen alarm? Hij zegt, nee, dat mag ik niet. Ik zeg van wie mag u dat dan niet? Hij zegt van de dokter niet. Ik mag me niet opwinnen, weet je wel? Ja, zeg maar als die stakker nou wordt aangevallen dan? Dat vroeg ik ook hij zegt dan waar ik mijn collega, waar is u met mijn collega dat meneer met die kreet van de nachttuig. U weet wel. Ik zeg nou nee, ik heb wel mijn nacht Zwaar u. Zo wat dieu, dieu, ja. dieu, hij zegt nee, de nachthouders is meer van, oei, oei. Ja, ja, ja, ja, en, en, en dat was voor mij het zijn, chef. Ter als iemand, oei, staat te blijven, dan is dat voor Pol ineens het zijn. Ja, maar het klonk mij in de oren als gruwe, gruwe, chef, sorry. Ja, maar jou klinkt alles als een gruwel in de oren, Paul. Ja, wat mal. Ja, wat is mal. Maar wat gebeurt? weet het dan niet, zeg. Vraag eerst maar eens wat er niet gebeurt en dan ben je gauw eruit verteld. Want dat is een zeer onwaarschijnlijk gezicht, hoor. Als haar dan even je hele rozenperk de om binnenstormen. Je rozenperk? Ja, mijn teddy, Je ja, wat? Zijn teddy? Meer, Jas, Teddyjas, Teddy-jas, je weet wel. Ja, ja, ja. maar je weet wel, hoort, hoor. Tellen. Dan gaat hij met je de rozen zitten. Geen roosje zonder doornen, oh, Het spreekwoord. Ja. Beetje vastgeraakt, dat spul. En rooi het er maar uit, Paul. Bouw er maar een nestje van in de hal. Ja, ik dacht dat u in gevaar was, chef. En dan geldt de wet van het oerwoud. Zie. Nou, die wet is op de tuin van oma Aug... ...altijd al een beetje van toepassing, Orkoen. Ja, jij nou nog even kritiek op mijn tuin, zeg. Dat zeg ik ook, te Helle. Die, die gaat daar dan vrolijk nog even... ...met zijn eentje betonijzer op met op dat struweel. Ja, moet je horen, zeg, oom en Ik hoor daar in de, in de gang dat lawaai... Ik ga kijken, ik zie daar een vechtende kluwe heesters. Wat denk ik? Struikrovers. <lacht> dus pak aan even. En toen werd het dus helemaal even stil even. Ja, even, ja. Maar dan nog maar heel even hoor, ten helder. Of de helder hel is losgebroken zijn. Eerst een oude mannetje, dan Paul met mijn werk. Dan een kind hier, dat er op in gaat zameppen. Dan even rust. En daar komt dan nog even een man of twintig nachtveiligheidsdienst achteraan schuiven. Jee, die kwamen op de nachthuil af. Ja, op de oude vandaag en nachtje uit waren zeg. Stuk of, of twintig krasse heren. Die allemaal nijver notities gaan staan maken. En daar begint Boba mee te vechten. de uh, hel. Ja, sorry chef, maar ik was even van de kaart ja. geweest. Van weer zo'n tik van neef heeft, weet u wel. En met al dat struikgewas in mijn blikveld. Ja, denk. dat was net een soort van een rozenkransling, weet je wel. Maar dan in de handen van een buitenkerkelijke, zeg maar. Jezus, ontzettend. En wat heb je gedaan? Wat wil ik doen? Ik lag daar met mijn engeltje tussen de lakers, hoe heet het, uh, als een muur. Ik kon er één niet doen, mijn pistool. Mijn gaspistool. In je slaapzak. Ja, pan. Waarschuwingsschot. In de lucht. Nee, in mijn slaapzak. ...met verslapende handen, zeg. Dat moet jij eens proberen met vijf dode vingers een pistool te grijpen. Ik dacht dat ik het zit, gaat ga dood. Ik jank me onder de zoden. Wat me daar even uit de rit begon te stinken. Ja, stel je het even voor, Lien. Ja. Die man in zijn slaapzak... ...met dan nog een lading gas extra erbij, zeg. Of je de graaf Zeppelin over ziet komen, zeg. Men. Wat een nacht. Ja, zeg dat wel. En voor je de zaak in je huis weer uitgewerkt hebt... ...zegt hij helemaal, rachtig hoor. Dan staat in het bleke ochtend... de recherche weer voor je deur. Dezelfde meneer Koudkijker. Rustige Nee, we gaan aan de Wiels. Ik zeg, jazeker meneer kijken? Nee. Ja, moet je horen, zeggen. Hij zegt, heb uh, je gehuild? Ik zeg, nee... Ik doe ook me ontbijt met een uitje, is het nou goed? Ik zeg, uh, hoe krijg ik m'n moeder zo gauw mogelijk naar domeinen, zei u. Hij zegt, ik stuur wel een mannetje binnen de Verhuis Verhuishagen, verhuishagen vol. Oh. Behalve huis leeg. Oh. Daar in man als het over een uitje hebt. Ah, meneer, ik sta er even goed morgen. Ja die is er niet, ik geef je even ja dank je bielzien ja meneer Rinderman schamant wat u even belt ik ben gebeld van de zijde van de politie zegt u meneer Rinderman ah een fles cognac ja ja ja die heb ik even laten bezorgen ter attentie van de rechercheur kaufkijker meneer Rinderman voor zijn bemoeienissen ten aanzien van mijn antieke boedel weet u wel wat zegt u? De naam Koudkijker is ter politie niet bekend Zijn uw grote gode, de smeermang met de verhuiswagen, maar op die gijfijder en doodeneemers...